Uur. Gert Kluk met het NRO's Journal. Er zijn meer buitenlandse leraren die willen werken op Nederlandse scholen. De Volkskrant schrijft dat er drie jaar geleden 742 buitenlandse docenten waren met interesse en dat het aantal nu is toegenomen tot meer dan duizend. Het gaat onder andere om leraren uit Vlaanderen die net over de grens willen werken en docenten uit Duitsland en Frankrijk die hier taalonderwijs willen geven. Ruim 11.000 mensen zijn het afgelopen jaar door verzekeraars betrapt op fraude. Dat zijn er ruim duizend meer dan het jaar daarvoor. En ze hadden voor meer dan 100 miljoen euro aan valse schadeclaims ingediend. Het grootste bedrag aan opgespoorde fraude in vijf jaar, zeggen de verzekeraars. De basisschoolleraren achter de vakbond PO in actie roepen op... tot een landelijke actiedag voor alle overheidsdiensten. Agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel en leraren... zouden samen moeten actie voeren in Den Haag. In een ingezonden brief in het AD schrijft PO in actie... dat doorgeslagen regeldruk, administratieve rompslomp... en een tekort aan collega's leidt tot meer werkdruk... in alle publieke sectoren. Binnen de Amerikaanse regering wordt stil verzet gevoerd... tegen president Trump. Een anonieme hoge functionaris uit het Witte Huis schrijft... in de New York Times dat veel hoge ambtenaren alles doen wat ze kunnen... om Trumps verkeerde beslissingen te dwarsbomen. Ze vinden zijn leiderschap onbesuist tegenstrijdig bekrompen... en ineffectief. Trump zelf heeft woedend gereageerd. Als de auteur bestaat, zegt de president, dan moet de krant hem of haar in het kader van de nationale veiligheid overdragen aan de autoriteiten. Het eiland Hokkaido in het noorden van Japan is getroffen door een aardbeving. Er zijn twee doden, zeker 120 gewonden en meer dan 30 mensen worden vermist. Huizen en gebouwen zijn ingestort en op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. Het weer, er trekken regenbuien met onweer over. Ook vanochtend nog regenachtig, maar later op de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen en in het weekend blijft het wisselvallig... met iedere dag wel wat neerslag, maar ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luisteren naar Devalicious met Zandvoort heeft het. Welkom op zaterdag 1 september 2018 alweer. Het is weer voorbij de goede zomer. Bij Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag doen een aantal onderwerpen en we gaan natuurlijk eerst eventjes bekendmaken wie we dit gaan doen. Naast mij zit Ben Zonneveld. Ben? Goedemorgen Cor. Ja, goedemorgen. Uh, we hebben een, uh, weer een leuk overview. Uh, we hebben een maandelijkse gesprek met Pluspunt en Hella Wanders is daarvoor al aangeschoven. Uh, daarna gaan we een gesprek houden met Marlene Scherps, want die gaat uh, een nieuwe stem zoeken voor de nieuwe band Walking the She.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 Het is nu zeker met de blauwe trim erbij. Ja, dat is een uh, flinke uitbreiding. Ja, he? ja, supergoed. Heb lekker. je daar. Uh, het is niet echt gesplitst he? want de uh, hoop activiteiten zijn wel hetzelfde, maar worden ook op twee locaties gedaan. Ja, het is wel het is wel een ander wijksteunpunt. Ja. Maar het valt wel allemaal onder één parapluje. Nu. Nee. Ja. Uh, <lacht> hoe, hoe lang is die daar nou? Een maand of? Vier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 Uh, welke receptie bedoel je dan? Je Le loopt binnen bij rechts. de blauwe maar ja, Rechts, gel gelijk rechts. rechts. Er zit toch zo'n uh, ja, ja, café? Ja, ja. Nee, eigenlijk het is het iets achter het barretje café, oh, okay. iets, iets verder, een klein stukje verder. Ja, ja. Zit rechts zit een... Uh, en daar, daar zijn ze uh, met vrijwilligers echt een hele leuke uh, uh, receptie aan het opbouwen. Nou oké, okay. ja. Precies. Superleuk. Is zit in de bibliotheek. Nee, niet in de bibliotheek, in de gang. Ja, de bibliotheek zit ook in dat pand, maar het is als je eigenlijk binnenkomt, de deur is nu veranderd, hè, Het is een draaideur, ja. dus het is sowieso leuk voor iedereen om gewoon eens een keertje in de buurt bent lopen even binnen, kijk. Ja, en het kom er is af en toe, Echt maar... ontzettend gezellig en. Uh, ik geloof de maanden niet zo, want het is iets Je kan om... altijd... <laughs> ja. En Kijk even op www.vipzandhoort. En wat, wat zijn de, de openingszijden van de blauwtrein? Ja, dat weet ik. Ik zit hier voor pluspunten. en daar nou moet je niet te veel de diepte ingaan. Uh, ja, ik ga toch wel even die kant op. Nee. Dan ik, kijk je toch ergens in de hoekie? Ja, dat. Uh, dat weet ik van je voor de blauwe tram kunnen de mensen gewoon kijken op vip.nl ja loop dan, uh, gewoon even binnen en, binnen. en uh, volgens mij zit heel veel open en vraag naar Hans Ruur daar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 uh, een, uh, een, een cursus nu over iPhone en Android over je smartphone. Hè? Je, ja, we weten allemaal zelf dat die, die, die, die telefoons zijn echt minicomputers geworden. Iedereen doet alles op zijn telefoon. Zoals ik heb er af en toe problemen mee. Nou, ik ook. Mijn <laughs> ja. kinderen vinden mij echt. Wie nou, vond ik niet ook een een... keer met zo'n ding bellen? Nee, maar jonge mensen lachen echt hoe wij met die dingen omgaan. Maar, uh, maar goed, wil kan je... Kan je niet gewoon als ouder, hè, want ik kom nog even terug op die cursus... Uh -huh. uh, uh, ook gewoon zeggen van nou, ik vind het allemaal wel goed. Tuurlijk kan dat. Maar als ben je wel iets ouder en je zegt... goh, ik heb wel zo'n smartphone en ik haal niet de mogelijkheden eruit... die eruit kunnen halen en je wil dat, dan kun je op cursus. Ja, is, je kan uh, natuurlijk ook het laatje neerleggen, maar stel dat je dat wil... dat je zegt, nou, ik ben 60, van die laatste 20, 30 jaar... wil ik nog wel ik nog even die mobiel ja. nog wel wat beter leren kennen. Ik kom op. omdat...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 Nee, je speelt altijd met een partner, maar je kan alleen op de cursus komen, maar je, in de vereniging of op de cursus. Je speelt altijd, je speelt op, de bridge ja. is altijd uh, met een partner. Ja, ik werd er niks van. Aan. En het is wel echt een hoofdhardhanderspel. Je je hersenen blijven wel echt. Uh, ik ken het ook niet, maar ik weet van uh, mensen die we, het is, spelen we, dat. Gaan, het, gaan het, we een keer met elkaar? Gaan we samen? Nou, als jullie nou oh, op de cursus gaan, dan kunnen we daar bijschrijven in de vereniging. Nee, bridge is een vooropgezet spel waar je ontzettend goed moet opletten wat je in je handen hebt en wat ja, iemand anders in zijn handen. Hebt. Ja. Ja, Ik kom je leuk. alleen maar achter, omdat er, er wordt geboden. Dus jij biedt iets, iets uh, zoveel punten. Mm. Nou, daar, daar komt wat uit. En, nou en, eigenlijk... en volgens mij is het ook supergezellig. En daar wordt altijd rijkelijk gekletst en uh, Naar afloop. De, ja, het is, volgens mij is het ook wel echt een heel sociaal spel. Ja, heel... En ook dat je een beetje actief blijft. Nou, 24 september begint de Brits beginnerscursus. En het zijn twaalf uh, lessen. Het is tot 10 december. En het is van half acht tot half tien. Mooie tijd.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 Willen leren spellen. Ik weet wel hoe het vroeger was. Maar het is in de tussentijd veranderd. Ja, ja maar jij ja, hoeft ook niet op cursus, denk ik. <laughs> nou, dat vind ik wel, want je moet mee veranderen. Ja met uh, spellingregels. Ja, tuurlijk. Maar dat ook, ook met Facebook taal. bijvoorbeeld. Stel je wil willen af en toe dat op Facebook zetten, maar je, ja, je, zegt goh, ik maak toch wel nog wat spellingsfouten. Ja. Ik ben zelf ook niet zo'n kei in spelling. Ik moet ook alles laten nalezen. Zo die mooie rode cijfers, ja, computer. ja, ja. Maar goed, en, uh, Joke Buys. Joke Buis geeft dat in met, met vrijwilligers, echt uh, ook ook uh, ja in kleine duo groepjes.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 We zijn er doorheen. Iedereen die wat wil weten kan de krant opvragen. Als hij hem kwijt was toen, Want hij was bij de Zandvoortse krant. Ja, Je kan hem ophalen hem in de blauwe tram. Je kan hem ophalen bij Pluspunt. Ook Zandvoort. In Noord. En anders kom ik gewoon langs hem kijken wat er te doen. De Ron, nog leuker. Ella bedankt. Oké, okay, jullie ook bedankt. Ja. Fijne weekend. Dag. Back We luisterden naar Blackbird met het nummer One of the Wild Ones... van de libuus uh, songwriter Meryl Koeman. Was deze nou op speciaal verzoek? Deze was op speciaal verzoek van Gert van Kaai. Nou, daar hebben we dat weer gehad. Ja, het is maar we. mooi. Om het oh. er toch over zingen hebben en, uh, en verzoeken... Marlene zit hier, Marlene Scherps. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Niet als uh, voorzitter, maar als uh, leader of the band... Ja, ja. Als ja. Heel, heel lang natuurlijk, maar ja. Uh, ja. De, is het bandleven een beetje bij jou erbij ingeschoten de laatste tijd? Of uh, in de voorlaatste tijd, want je gaat nu weer uh, de kant op dat je het wil doen. Ja, nou, dat is een heel verhaal achter natuurlijk. Ik heb uh, vroeger een redelijk geredenmeerde band gespeeld, binnen een bepaald gebied, Godhorst, heet dat daar hebben we echt uh, verschillende dingen meegedaan, gedaan uh, ja, uh, Paradiso, Leidskade Live uh, uh, Music Maker en dat was echt wel ja, binnen het termine uh, echt wel een band Seachet, uh, zelfs Seachet gedaan toen Seachet nog maar twee uit uh, het festival van t dagen was, toen hebben we een voorprogramma gedaan bij uh, John Kale maar uh, ja, op een gegeven moment was het gestopt en in een aantal jaren jaren vijf terug uh, uh, toen kwamen we weer eens een keer samen en hebben we gepraat en zijn we weer begonnen en we hebben we een nieuwe cd opgenomen, een mini cd en uiteindelijk ging het toch weer om dezelfde reden, vroeger fout. En uh, toen zijn we, ben ik doorgegaan uh, met of de bassist en de, nee ik zeg het fout, <laughs> um, de gitarist en de drum zijn doorgegaan met eigen projecten, hele experimentele muziek. Want dat deed God, Godworst ook wel, die hadden heel eigen, eigen dingen.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 maar ja, dan heb je dus een handvol uh, muzikanten. Die nee, het, uh... nee, nee, nee. Dat is juist uh, het hele aardige. Uh, Godworks was een er heel erg uh, gitaarmint. Uh, Walking the Shears uh, muziek. Die hebben we helemaal zelf gemaakt met z'n tweeën. Uh, met André. André heeft heel erg de muziek gedaan. Ik heb de teksten gedaan. En dat is elk nummer zo'n hele. Uh, vechtpartij. Of uh, geen vechtpartij. Maar uitzoekpartij van hoe, hoe kunnen we dit uh, goed in elkaar krijgen. En dat uh, is eigenlijk feitelijk. Uh,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 Ja, stemmen. Vooral stemmen. Want, uh, uh, in eerste instantie gaan we gewoon voor de, dat we de muziek gewoon uh, vanaf uh, de, lap, de laptop zeg maar, afspelen. Met, oh. Ja, het wordt wel een show hoor. Dat klinkt wel ja, saai. Maar, uh, we zijn bezig met een hele goede, goede uh, choreografie voor de show. En we vertellen, maar. We zullen, ik zoek voornamelijk ook stemmen om uh, mijn stem. En ik kan er maar één tegelijk doen natuurlijk. En ik kan wel stemmen mee laten zingen. Dat vind ik een beetje kuttig. Ja, dan je weer een bandje af. Ja, dat vind ik een beetje kuttig. Uh,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 Verschillende stemsoorten die je zoekt, of is het uh, wie kan zingen, zing mee? Nou, laat ik even een andere vraag ook erbij stellen. Wat voor soort muziek is het? Uh, dat ja, ja, dat is, dat is uh, de muziek die ik maak, de projecten die ik loop, is dat altijd lastig. Het is ook sowieso lastig om dat voor jezelf te omschrijven, maar ik heb het hier en daar uh, laten horen aan mensen en dan ze. Nou, pff, Nee, nee, juist niet, God nee, Goddorz was heavy, maar dit is, uh, dit is anders. En dan krijg ik dingen te horen van, nou, dat is een beetje Bowie-achtig, hè, en uh, weven het allemaal. En dat komt een beetje door de opbouw van de nummers, er wordt echt heel veel, uh, ja, er zitten nummers bij die ik kan het helaas nog niet laten horen. Ik, uh,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 Uh, het is heel moeilijk om goede muziek, muzikanten te zoeken. Ja, ja, ja. Ze hebben het allemaal druk. En uh, ja, ik heb ook geen geld. Kijk, als je kan betalen, is geen probleem. <laughs> trek je, trek je en, uh, een zak en, geld open. En, en, nou, nee, met gouden eieren open. Ja. En dan, dan, dan, je poept er een paar, en dat gaat wel. Maar uh, ja. uh, het menu uit de eigen portemonnee, mijn portemonnee is niet groot. En, uh, okay. Dus uh, ja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 Dat was uh, Mino Jerry in het nummer In The Summertime. De zomer summer is alweer weer volop bezig en bijna afgelopen zelfs ben. Nee, wordt, kijk eens achter je, Cor. Het is weer en het wordt volgens mij zomer. Zomer. Nog, nog weer mooi weer. Ja, ik wilde nog, het is voor weer voorbij die mooie zomer draaien. Maar... Nee, nee, nee, dan had ik dat had ik... ik iets te vroeg. Nee, dan had je dat niet goed. Is niet goed, goed uh, het laatste onderwerp voor het nieuws. En uh, tegenover ons zitten Thijs Dierkes en Hildebrand Muisla van... En ik ga het nu zeggen zoals het hoort te zijn. Ondernemers streep innovatiefonds Zandvoort. Ja, helemaal correct. Ja. Waarom is dat eerste stukje weggelaten? Ondernemersfonds? Ja. ja Goede vraag. Dat wordt logisch zo lang. Ja, maar daardoor krijgen jullie wel al je aanvragen die niks met ondernemers te maken hebben. Nou, ja, dat valt wel mee. Gelukkig zijn het behoorlijke ondernemende ondernemers. Ja, Sandvoort is behoorlijk ondernemend. Laat ik het zo formuleren. Dus we krijgen ontzettend veel aanvragen. Ja, is dat zo? Ja, we hebben echt veel. Iedere week wel? Of, uh... en nou, gelukkig niet wekelijks, maar uh, ik in ieder geval een... zoveel dat we al vier, ja? vijf keer ons jaarbudget hadden kunnen uitgeven. Maar daar kan heel brand meer over zeggen. Ja, oh. ja, ik heb de ik heb ja, overzichten nou, meegenomen over... van de uh, afgelopen jaar en van uh, uh, 2018. En dat laat ik me aan, wat, wat Thijs zegt. Uh, ontzettend, veel, uh, ontzettend veel aanvragen. Het, uh, het fonds is uh, nu uh, 2,5 jaar oud, neem ik aan. Anderhalf jaar oud. Ja. Ja, ik maar, heb ik er, de ik aanloop ja. heb ik meegemaakt. Ja.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 Dat weet ik niet. Ik hoop het wel, want ik denk dat wij goed bezig zijn. Tenminste, wij doen ons best als bestuur en we zien ook mooie initiatieven in Zandvoort ontstaan. En dat is gewoon heel leuk om daar dan een steentje aan bij te kunnen dragen. Maar uh, het fonds blijft bestaan. Nee, nee, nee. Maar ja, en dan de funding. Ja, die, die, die dubbelaar. Ja. ja, klopt. Ja. Ja, dan wordt je slagkracht wordt in ieder geval een stuk kleiner. Ja. Op het moment dat je maar 75 te besteden hebt. Dan, uh, moeten we echt heel streng dan wordt worden. Het, uh, Ja, Dan wordt het wel heel weinig wat we hebben te besteden. Ja, als je, uh, aan de andere kant. Ja. Wat mij uh, verbaast is. Uh, toen jullie er niet waren, werd er ook van alles gedaan. En toen moest het uit allerlei potjes komen. Mm -hmm. En nu uh, zeg je dat je eigenlijk wel drie keer het geld had kunnen uitgeven. Dat verbaast mij een beetje.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 We kijken ook goed naar de eigen bijdrage. Je vraagt dan onze x-bedrag, maar wat steek je er zelf in? Is dat geld of is dat activiteit? Nou, ook wel geld. Kijk, het, is, het gaat wel een beetje... We vragen uiteindelijk gewoon om een goed onderbouwd budget. Dat is overigens een hele uitdaging. Om een goed, nou, goed budget te krijgen. Dat is zeker een uitdaging. Um,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 De... Uh...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 Laat dat voor ja. ons aan. Ja, ja, uh, voor ondernemers, meer, maar. door ondernemers, is er Eens. in die tijd ja. al geroepen. Dus dat moet door ondernemers ook uh, gebeuren. Ja. Ja.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 er is bijvoorbeeld een project over uh, verlichting. Ja. Dat is toch wel een langlopend project? Ja, en dat was een van de redenen waarom het fonds is opgericht. Daar uh, zijn er dus, uh, dat een heb van ik, uh, de... Het over geweest. Ja, hier, hier moet ik mijn twijfel bij zetten. Maar. Nee, de, de sfeerverlichting bedoel je, neem ik ja. aan. Uh, ja, dat is, uh, uh, in het convenant is dat uh, vermeld. Dat was de eerste waar ik toen ik het bestuurinteract tegen aangeerde... van waarom zo lang. Maar het is, uh, dat is een van de dingen waar we gewoon uh, ja, voor staan. En nu zelfs ook in Noord... Ja, dat is sinds dit jaar. Dat is een groot succes gebleken. Ja. Ja, ook Noord is een winkelcentrum. En ja, terecht. Ik, ik geef de aanstichter in deze helemaal gelijk. Dat daar ook verlichting hoort te zijn. En de Zijstraat is er, is er gekomen ja, ja. Wat de soort restaurantstraat van Zandvoort kan worden. Dus, dus... Uh, uh, of...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 Maar het format blijft hetzelfde. Het format wel, maar misschien andere doelgroepen aanboren. Er, er zit Daar altijd is dit, wel Het Dat vind ik te wat... makkelijk. Een stukje kwaliteit. Uh, nou, het, is, het, is, uh, het is wel een... Uh, kwaliteit? Die zou je kunnen ondersteunen. Ja. Is, het is wel een leuk gespreksonderwerp binnen het bestuur. Uh, ja, dat, dat, dat, <lacht> daarom wil daarom ja. ik ook een beetje die kant op. En, en, uh -huh. en toch moet ik zeggen, als ik naar de aanvragen van 2017 en 2018 kijk...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 en jij vroeg van, wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat voor innovatie wat steunen jullie zo al? Nou ja, voor wat, is nieuw. Alles wat, je, wat is nieuw wat, wat jullie, wat jullie uh, gaan supporten? Uh, als ik ga kijken, uh, bijvoorbeeld gesteund met het, uh, met het Hollandse Hits Festival uh, op het Raadhuisplein. 100% NL. Uh, ja, mm -hmm. 100% NL. Dat was wel een groot succes trouwens. <laughs>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 een van de, uh, dat was bij Ahoy, was het Harry Potter mm -hmm. Pavilion. Ja. Nou, dat hebben we ook gesteund. Ik bedoel, British Festival valt of staat met, met, uh, met heel veel evenementen die georganiseerd worden. tussen nou, Brit het British, Festival, uh, tussen ja? de British, British uh, Festival is iets voor en door ondernemers. En de paraplu is uh, Marketing Eens, mm -hmm. ja. Uh, wat zie ik hier nog meer staan? De Blauwe Loper uh, zijn we in meegegaan, is ook nieuw. Uh, hm. tijdens British ook de Highland Games uh, bij de spot dat was, ja. was leuk, ik heb gezien ja. uh, wat zie de ik nog meer staan uh, de oh ja, ja, ja. Uh, de muurschildering uh, op de achterweg met het gedicht uh, van Marco ja. we hebben kleine bijdrage uh, geleverd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 Want ik denk wel dat het stukje boulevard Barnaar daar een stukje opleuking kan gebruiken. Dus initiatieven voor dat stukje Zandvoort zijn van harte welkom. Maar kom nou, ook met, met, met. Het meer het met, Hotel, meer met een Kijk even naar hotel, de spelregels onder ondernemer. de Nou was mijn volgende vraag aansluitend hierop. Uh, we hebben het natuurlijk over die sfeerverlichting in het dorp. Mm -hmm. Dat is voor de ondernemers. Nou, aan de ja. boulevard zitten natuurlijk ook ondernemers. Dat zijn dus die stand mm -hmm. ja. Dus als wij met z'n allen.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 Ik zie een beetje moeite. Ja, helemaal Ja, Hoe meer. Ik moeilijk hier ja-nee zeggen. Uh, want we zijn natuurlijk. We zijn beslissend niet met z'n tweeën. Maar ja, ja. uh, zo'n uitvraag <tus> zien we graag tegemoet. En ik denk dat het belangrijk is voor ondernemers hier. om even iets verder te denken dan je eigen uh, omzet. En kijk even naar de, de uitstraling om je heen. En zoek de samenwerking. En dan kunnen je echt hier hele mooie dingen ontstaan. Um, het Innovatiefonds had uh, bij de oprichting. Uh, we gaan één keer per jaar vergaderen.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 Dat ik niet zo weg zou kwijnen Als ik me maar had ingesmeerd Met de snelte van de Want daar woont mijn hart te diep.